Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleefd het. GFM in 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Ben nu, The Euro Breakdown. The animals since I came out to play. Went face to face without our fears. Learned our lessons through the tears. Made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip Back you get older, you wild heart will live for younger days. Think it's me if Het tweede uur van de Your Breakdown hier op 4 in Frankfurt. Tweede uur zijn we lekker begonnen met nummer 17 van de Hitlife. Je luistert nog steeds naar de Europese top 40. Samengesteld en uh, gepresenteerd door uh, de muziekredactie. Moet toch wat naar binnen. Avicii is dit met uh, The Knights 17. Ondertussen staan ze alweer tien weken lang in de lijst. Eén plaats is gestegen. En heb je nou het eerste uur alle nummers gemist, dan heb je pech. Nee hoor, dan kan je gewoon zaterdag tussen 7 en 9 nog een keertje terugluisteren. Dan dus zal deze uitzending worden herhaald. Maar het uh, tweede kwart van de lijst zal zonder nou aan je gaan voorlezen. Welke hebben we gehad en welke net niet. Nou, op uh, nummer 27 hebben we Sella met Wieser nieuw binnengekomen deze week.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 De Eurobreakdown. Maar ik ga het gewoon vertellen. Want Justin Bieber is volop bezig met zijn nieuwe album. En volgens uh, Biebs, de Believers, of weet ik of wat is hij, zijn uh, grote liefde. No. Selena Gomez nog niet vergeten. Er zullen namelijk uh, verschillende tracks op het album uh, te komen die hij heeft geschreven met uh, deze dame in zijn achterhoofd.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 Listen to play at midnight. Are you with me? Are you with me? Last frequency is op nummer 14. En ben je erbij nog, uh, Sander? Ja. Ja, echt waar? Ja. Wat ga jij dit weekend doen? Dus Paas, hè? Dus vandaag een Goede Vrijdag. Paasweekend staat voor de deur. Nou, uh, vandaag ga ik lekker even uit eten. Oh, met wie? Ja, met uh, waarschijnlijk mijn ouders. Met je ouders, gezellig. Ja. En uh, ga je nog wat leuks doen op de eerste paasdag? Nee. Geen eieren zoeken? Nee. Tweede paasdag? Tweede paasdag zit ik op het circuit bij de paasrace. Kijk. Als Rode Kruis, Al Oh, als Rode Kruis, niet voor CFM. Nee. Nou ja, maar nou, Willem van Linsen zal wel uh, tweede paasdag op het circuitpark te staan. En zal tijdens het, uh, de programmering uh, die dag uh, zal regelmatig inbreken met de verslag vanaf het circuit... Oké. Okay. Dus uh, he, dat sowieso. We gaan luisteren. Echt waar? Ja. Bij het Rode Kruis moet je niet naar je porto luisteren? Ja, daar luisteren we ook naar. Nou, leuk naar. Nee, maar... <laughs> nee. Nee, oké. Okay. Dus uh, vanavond op Goede Vrijdag lekker uit eten met je ouders. Ja. Waar gaan we eten? Nou, ik denk dat we gewoon... Geen reclame, reclame maken. Ah. Waar gaan we eten? <laughs> Bij het... Uh, <hums> <hums> <hums> van Zandvoort. Oh, lekker. Het, re het mooiste restaurant van Zandvoort. Ja. Oké. Okay. Waar is dat? Gast is blij, natuurlijk. Ja, helemaal goed. Hey, um, door met de lijst van de top 40 van Europa. Dit is Zit. Straks ook van 5 uur tot 2 uur naar Zandbokruid door. Met uh, Ruud-Janzen. En uh, die wereldartiest uh, die zo nu komt, die gaan uh, vanavond ook optreden in uh, nergens anders dan uh, de Lichtfabriek. Maar eerst gaan wij uh, naar een uh, mooi stukje in ons programma toe. En dat is even een klein overzicht van uh, de Nederlandse top 40, hoe die eruit ziet uh, voor deze week.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 Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel als je. Ga maar speciaal voor hem, een mooie nummer 3. kan niet even wegzwijmelen met deze prachtige track van James Bay. Op nummer 18 in de uur Breakdown, Hold Back the River.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 Echte een R&B-nummer. Oké. Okay. En uh, ik hou wel van R&B, maar dit vind ik wel heel ver gaan. Met, uh, het is geen Rihanna-nummer. Oké. Okay. Maar goed, dat was Rihanna. Nou, er staat nog een, uh, ik heb nog een klein stukje. Oh ja, nee, dat geloof ik wel. <lacht> uh, Martin Garrix, heb je ook wat over? Martin Garrix? Ja. Ja. Maar wat? Mm -hmm. Don't look down uh, van, namelijk van uh, Martin Garrix en Usher Knall deze week... het hoogst binnen in de Nederlandse top 40...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 DJ-producer PDR uh, zit de uh, goodbye afgelopen zomer zelfs op uh, Soundcloud. En dat levert hem binnen een uh, paar maanden van een contract op met Atlantic Warner. Verder heet hij in het uh, dagelijks leven Hadrian Ferdicioni. En dan weet je meteen hoe hij uh, aan zijn artiestennaam komt. Het is de eerste helft van zijn achternaam. Onze zijn complete achternaam is er gewoon niet uit te spreken. Wil nou, je wilt meer van dit nummer horen? Blijf dan de komende weken naar de Euro Breakdown luisteren. Ik ben zeker dat hij verder in Europa gaat doorbreken. Daar heb ik uh, geen twijfel over. Ik zei het net al, het is linten. Sander is een beetje verliefd, want hij is een beetje stil vandaag. Maar hey, iedere keer als ik dit nummer hoor, volgende nummer, dan uh, ben ik ook wel eigenlijk een uh, beetje verliefd aan het worden weer. En als je goed hoort, ja, deze inderdaad.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 Zes echo split met Cool Kids Vorige week stonden ze nog op nummer 3. Er zijn een paar plaatsen en ze hebben ooit de eerste plek gezien een, een paar weken geleden was dat 18 weken lang staan ze in de lijst. En ondertussen hebben ze weer een nieuwe single laten vallen. benieuwd hoe die blijft uh... Ik blijf het zeggen Ik hoop dat die een keer in de lijst komt Je weet het niet Maar we gaan het meemaken Kijk of Sander er nog is. Ja, ik ben er nog. Ja, heb je je mond leeg? Ja, ik heb mijn mond ben leeg. Je, ben je verliefd? Ja. <laughs> Zie je wel, dat idee voor mij was goed. Hè? Geef je dan voor het eerst toe op uh, radio. Dat vind ik wel cool. weet heet ze? Ja, dat zeg ik niet. Waarom niet? Ja. Jammer. Hey, even een kleine opsomming. Uh, even een hele snelle kleine opsomming. Maar denk ik... 16 tot en met 6. Ja, zoiets hè? Ja, doe maar. Nou, op 16 hebben we ya featuring The Weekend Diplo met Elastic Heart.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 Op 9, vorige week stond je op 8, Emma Louise met Jungle. Op 8, mijn mooiste nummer, James Bay met Hold Back the River. Ja, dan dus zat je net helemaal verliefd op Wichtersweimelen. Ja. En op 7, vorige week stond je op 7, de hoogste notering was 7. Ariane Grande met One Last Time. En op 6, de hoogste notering is 1. En dat is Echo Smith met Cool Kids. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder En op vijf hebben we Kelly Clarkson met Heartbeat Song And I'm gonna play it Been so long I forgot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 Goed, we zijn bijna aangekomen aan de top 3 van deze week. De vier slaan we even over. Er staat 8 weken lang in de lijst. Ook wel één plaatsje gestegen, en dat is Rihanna. Samen met Kanye Weston op gitaar, Paul McCartney. Met 4 5 seconds. Op nummer 3 staat. Ja, dat dacht je, hè. Ja, dacht je dat ik dat vast ging verklappen? Nou, echt niet. Dan nu eens even luisteren wat er de afgelopen weken in de top 3 stond. Nummer 3. Op vrijdag, niet betrouwbaar, maar wel origineel. Vorige week was dat op 3 dus. Echo Smith met Cool Kids. Twee en handen van Omi, Cheerleader en één Ellie Golding. Deze week op 3 is David Guetta samen met Emily Sunday What I did for love. Vorige week nog op de vierde plek. Zes weken in de lijst. David Guetta. Talking loud, talking crazy.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 En je weet het, de eerste positie hebben ze ook een tijd lang gezien. Omi op twee!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 week, Ellie Goulding met Love Me Like You Do. Oh, hier zit op een andere een hè? Zit de ja. studio 4, ben je het helemaal naartoe verhuisd? Ja. Dat doe je goed. En hoe heet ze? Mocht ik ja, het wel weten? Nee. Oh, jammer nou. Blauw. Nou ja, in ieder geval uh, ga ik het dan uh, misschien hopen dat ze er volgende week bij is. Gaan we niet vertellen wie het is, kijk dan gewoon even op z'n...